9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... aandacht voor illegale in Amerika. De nieuwe immigratiewet van Obama is weer een stap dichterbij gekomen. En in Brazilië komen er politieke hervormingen aan. Althans, dat hoopt de president. Moet er zo meer over, is het NOS Journaal met Dorot Megens.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 Samsung zegt nu het is kennelijk niet genoeg om het alleen te vragen. Als mogelijke stimuleringsmaatregelen noemt Samsung het verlenen van financiële voordelen aan pensioenfondsen... en het makkelijker verstrekken van kredieten aan ondernemers. Afghaanse troepen hebben een aanval op het presidentieel paleis in Kabul afgeslagen. In een schotenwisseling van anderhalf uur werden de vier of vijf aanvallers gedood. Ook zouden twee paleiswachten zijn omgekomen. Het is niet duidelijk of president Karzai in het gebouw was. Hij zou er enkele uren later een toespraak houden. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist... in een smsje aan journalisten. Daarin claimden ze ook de verantwoordelijkheid voor een andere aanslag... die op dat moment nog niet helemaal was gepleegd, zegt een BBC-journalist. De Afghaanse regering en de Taliban kondigden eerder aan... dat ze over vrede willen praten, maar dat betekent volgens de Taliban niet... dat er geen aanslagen meer worden gepleegd. De emir van Qatar draagt de macht over aan zijn zoon. Dat heeft hij in een televisietoespraak aan het volk laten weten. Hij zei dat het tijd is voor een nieuwe generatie. De 61-jarige Sheikh Hamad is sinds 1995 aan de macht. In Qatar is abdicatie ongebruikelijk. Gewoonlijk wordt een emir opgevolgd na zijn dood. Het is dan ook niet duidelijk wat de reden is van de troonsafstand... zegt correspondent Sander van Hoorn. De geruchten die zijn er natuurlijk altijd. In Qatar gaan de geruchten vooral over de gezondheid van de Emir... maar dat wordt officieel dan weer in alle toonaarden ontkend. Dus we weten het niet. We weten wel dat hij wat is afgevallen de laatste tijd. En we weten dat we waarschijnlijk pas na verloop van tijd... als het blijkt dat hij bijvoorbeeld ziek is... dat we dan het echte antwoord zullen hebben. De oudste zoon van de Emir heeft afstand gedaan van zijn aanspraak op de troon... en daarom volgt zijn tweede zoon, de 33-jarige Sheikh Tamim, hem op.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 Kees van Kooten schrijft dit jaar het Groot Dicté der Nederlandse Taal. De uitzending is op 18 december. Van Kooten kondigt in de Volkskrant aan dat hij het helemaal anders wil gaan doen dan in voorgaande jaren. Volgens de schrijver volstaat het niet langer om het groene boekje uit het hoofd te leren. Hij wil meer doen met de taal. Kees van Kooten treedt in de voetsporen van Adriaan van Dis, Anon Grunberg en Tommy Wieringa... die in de afgelopen jaren het Groot dicté schreven. Kees van Kooten schreef dit jaar ook het Boekenweekgeschenk. <middels>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 Verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Het bleef een betrekkelijk rustige ochtendspits... met de enige wat langere file bij Amsterdam op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Want daar staat tussen tussenknoopend Rotterpolderplein... en knopend Badhoevedorp 6 kilometer. Hoe gaat het met onze pensioenen en onze pensioenopbouw? Dat hoort u zo dadelijk over ruim twee minuten.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 Al vanaf 44 euro ex-btw per maand. Bel gratis 0800 0620 of kijk op sigo.nl slash zakelijk. Je hoort het wel eens iemand zeggen op een verjaardag. Mijn huis is later mijn pensioen. En dan zo'n blik erbij van, zo, ik zit goed. Maar mogen we even plagen? Als je huis je pensioen is, waar ga je dan wonen? Daarom introduceert Robeco de Legvarken. Een bijzonder heerschap.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over negen. We moeten geld niet oppotten, het moet uit die oude sok... en dan doorrollen naar winkels en andere ondernemers. Of, uh, hoe zei Mark Rutte dat ook alweer? Die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. Of we nemen dat klein beetje risico, we hebben dat vertrouwen. Ja, en nu slaat ook Samson zich daarbij aan. Maar er moet wel eerst even gepraat worden nog over de pensioenen. En dat doet het kabinet met werkgevers en werknemers over de pensioenplannen. Dus het kabinet wil pensioensparen beperken. Maar de sociale partners verzetten zich daartegen. Een akkoord dat de partijen vorige maand sloten heeft te weinig steun in de Tweede Kamer. En dus is er nieuw overleg. Dat werd althans gisteravond aangekondigd door de staatssecretaris Wekers van Financiën. Gertjan Dennekamp volgt voor ons dit onderwerp. Gertjan, um, voor de duidelijkheid betekent niet dat pensioenakkoord wordt heronderhandeld, hè? Nee hoor, we hebben eigenlijk ieder jaar een pensioenakkoord en nu wordt er alleen maar gesproken over het plan van het kabinet om het sparen voor het pensioen te verminderen. Het kabinet denkt op die manier miljarden te bezuinigen en daar hebben dus de sociale partners bezwaar tegen. Kan jij verklaren Gert-Jan waarom ze nu opnieuw toch weer aan tafel gaan? Nou ja, werkgevers en werknemers waren dus tegen die uh, plannen. Um, en in het sociaal akkoord dit voorjaar is afgesproken dat ze een beter plan zouden uh, bedenken. Omdat ze vonden dat die korting van het kabinet te ver ging. En het kabinet had er ook geld voor over. 250 miljoen. Nou, na trekken en duwen leidde dat uiteindelijk tot een akkoord vorige maand. En daar heeft iedereen ontzettend spijt van. Want het is een ingewikkeld systeem bedacht Waardoor iedere werknemer wel iets meer kan sparen. Maar het is totaal niet uit te leggen. Het is ook nog eens duur in de uitvoering. En de Kamer ziet het dus eigenlijk niet zitten. En eigenlijk ziet niemand het meer zitten. Het kabinet vond het al niks. En inmiddels zijn de sociale partners daar eigenlijk ook wel van doordrongen. En dus moet men over dat akkoord opnieuw om tafel. En daarnaast wil het kabinet een toezegging van de sociale partners. Namelijk als dit allemaal wordt doorgevoerd. Dat als we minder pensioen gaan sparen. Dat dan ook de premie naar beneden gaat. Want als je minder spaart. Ja dan hoef je er ook minder voor te betalen. En die toezegging wil eigenlijk Kamer en Kabinet ook wel van de sociale partners. Ja, want die gaan over de pensioenfonds hè? en daar moet het dan uh, vandaan komen. Maar gert hadden ze dit een maand geleden niet kunnen bedenken dan? Uh, ja, dat hadden ze kunnen bedenken. Maar uh, de sociale partners hadden ook wel alternatieven. Alleen die kosten meer. Of de financiering was twijfelachtig, vond het kabinet. En dus kwam men niet verder dan het akkoord... Ja, waar dus nu iedereen ontzettend spijt van heeft, dat was uh, te duur en uh, dat ligt nu dus weer in de prullenbak en daar wordt opnieuw over gesproken. Ja, zijn er zijn grote zorgen um, voor met name de pensioenen van jongeren hè, die dan uh, ja, veel lager uitkomen. Um, is het duidelijk te maken hoeveel minder het pensioen van jongeren zou zijn als ze nu zouden beginnen met bouwen? Ja, dat verschilt natuurlijk per fonds en per werkneber, want het kabinet beperkt de maxima en sommige fondsen zaten daar nu ook al wel onder. En voor die fondsen verandert het misschien in de praktijk helemaal niet zo gek veel zoals bijvoorbeeld in de bouw, maar andere sectoren wel. En wij hebben een berekening laten maken dat dat in ieder geval 12% scheelt, maar in de praktijk zeggen fondsen omdat... Werknemers niet fulltime werken de hele tijd en zeker de jongeren van vandaag niet, want die starten misschien als zzp'er of als freelancer, bouwen dan helemaal geen pensioen op, komen veel later terecht bij een werkgever waar ze wel pensioen opbouwen, dus hebben onvolledige pensioenen en zeggen de pensioenfondsen ja in de praktijk zal dat verschil oplopen tot misschien wel een kwart lager pensioen. Hm. En dan nog even het bezwaar van de sociale partners over um, ja, dat, dat de garantie voor pensioenen voor jongeren. Het kabinet wil dat als er toch minder gespaard wordt dan ook minder premie betaald wordt. Je zei dat al. Wat is daar nou het bezwaar dan tegen? Nou ja, op zich klinkt het heel uh, logisch, alleen uh, pensioenfondsen de kunnen de premie ook gebruiken... ...bijvoorbeeld om het pensioen dat je krijgt zekerder te maken. Of omdat ze meer geld binnenkrijgen, dat ze dan minder risico op de beurs hoeven ja. te nemen... ...of om de buffers aan te vullen. Dus het is niet zomaar dat ze zeggen van nou ja, uh, als, als het pensioen wat minder is wat we opbouwen... ...dan kunnen we die premie teruggeven... Daar zullen pensioenfondsbesturen anders over denken. Een puntje bij paaltje, zij gaan daarover. Dus daarom wil het kabinet opnieuw praten, omdat het kabinet denkt, en je hoorde uh, uh, Samson uh, net ook al zeggen, um, uh, dat, dat, dat geld moet rollen. En men hoopt dat als dat geld terugkeert bij de werknemers, dat het dan wordt uitgegeven. En dat is ook de enige manier eigenlijk om de bezuinigingen te realiseren die het kabinet denkt te realiseren op deze plannen. En over dat geldrollen gesproken, Gertjan, jan Zou de pensioenfondsen ervoor voelen om het te laten rollen? Want het gaat ook om hun, om hun miljarden, die ze hebben opgepot. Nou ja, er zit nu wel een beetje een uitruil in misschien. Dat zij kunnen zeggen van oké, okay, wij denken dat die premie wel omlaag kan. Maar dan moeten jullie ervoor zorgen dat we toch iets meer kunnen sparen voor het pensioen. En ik denk dat dat thema vandaag op de onderhandelingstafel ligt. Gertjan, jan Dennekamp over onze pensioenen en onze pensioenopbouw. We verlaten het land en gaan naar Amerika. Daar is de nieuwe migratiewet van president Obama een stapje dichterbij gekomen. De voorstanders van de wet wonnen een belangrijke stemming in de Senaat. Consulent Wessel de Jong vertelt waarom deze wet nou zo belangrijk is voor president Obama. Er zijn 11 miljoen illegalen in de Verenigde Staten. Die leven allemaal in de schaduw. Dat betekent natuurlijk rechteloosheid en uitbuiting. Maar dat kost de staat ook gewoon geld. Want die mensen betalen natuurlijk vaak geen belasting. Nou, Obama wil ze nu een pad richting burgerschap bieden. Richting citizenship. Mag vooral geen generaal pardon gaan heten. Wat Reagan deed in 86. Want zeggen de tegenstanders, ja dat heeft toen niks geholpen. En dan zitten we over 10 jaar zitten we gewoon weer met hetzelfde probleem. Dus aan die huidige illegalen, daar gaan allemaal eisen aangesteld worden. Die zullen zelfs ook boetes moeten gaan betalen, maar toch de tegenstanders van de wet in de, in de Senaat... die houden vol. Het pad blijft oneerlijk voor de migranten... die gewoon via de voordeur het land willen binnenkomen. Nou, een groot deel van die tegenstanders nu is vanavond... dus republikeinen, is nu over de streep getrokken. Nou, dat is toch bijzonder dat Obama de steun krijgt van de republikeinen. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is, uh, dat is een hele operatie geweest. Daar is toch uh, behoorlijk zwaar geschud voor uh, gebruikt. Namelijk de, de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico... die wordt eigenlijk nog verder gemilitariseerd. He, in die grensbewaking daar gaan ze nu zo'n beetje... 25 miljard dollar gaan ze daarin investeren. Nou, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Bijvoorbeeld in Arizona, daar slingert een soort stalen draak door de woestijn. Een immens hoog hek van 700 mijl. Nou, Dat hek dat gaat verdubbeld worden, komt er nog eens 1200 kilometer bij. Dus. En ook het aantal grenswachters gaat verdubbeld worden van 20.000 tot 40.000. Ze gaan er met drones patrouilleren met nog meer helikopters. En dat heeft dus de politieke doorslag gegeven. Hmm, dat lijkt mij een vrij kostbare methode om steun voor zo'n wet te krijgen. Ja, dat, is, dat loopt stevig in de papieren, maar het was ook wel nodig want de tegenstanders, die gebruikten een soort gifpil, een poisonpil die zeiden namelijk, we gaan pas akkoord met die nieuwe wet van jou, Obama, als de grens ook echt voor 90% veilig is. Nou, dat is het, de, de verhouding tussen het aantal illegale dat ze de grens zien oversteken en het aantal dat ze dan ook oppakken. Nou, op sommige plekken, zoals in Arizona, wat ik je net vertel, daar pakken ze al 85% van de overstekers pakken ze op. Dus die grens, die die kan eigenlijk nauwelijks veiliger. Dat hield Obama natuurlijk ook steeds vol in als een redelijkheid. Maar goed, met argumenten waren die, die republikeinen waren ze niet te overtuigen. En wel met helikopters en hekken. En dat is eigenlijk de enige reden waarom ze nu hun chantage, want anders kan je het eigenlijk niet noemen, dat ze nu hun chantage hebben opgegeven. Ja. Maar wat zal het effect nou zijn van zo'n nog meer versterkte grens? Ja, kijk, zo'n grens, dat begrijp je wel. Die wordt natuurlijk nooit 100% waterdicht. Als mensen een grens over willen, dan komen ze erover. En je kunt je ook afvragen in hoeverre dat nu ook wel eigenlijk echt zo nodig is. Want de economie in Mexico die trekt nu aan op dit moment. In de Verenigde Staten gaat het toch nog steeds niet zo goed. Dus de economische magneet werkt gewoon niet zo hard. Er steken gewoon niet zo heel veel mensen nu die grenzen over. Dus dit hele, dit hele object, dit hele project is echt zeer politiek. Maar het, het probleem is door al die hekken. ...en die heli's, ja, daar blijven eigenlijk alleen maar de moeilijkste routes langs die grens... ...die blijven open door, door diepe dalen en, en, en, en over bergen heen. Nou, mensen verdwalen daar, lopen dan te lang met te weinig water... ...en sterven dan in de hitte, in de woestijn. Dus het is eigenlijk nog een behoorlijk luguber ding, ook nog, die, die, die grens in dat hek. Um, betekent dat, he, met de steun van de Republikeinen uiteindelijk, dat uh, de wet nu helemaal rond is... Nee, natuurlijk niet. Hè? Nou, aan het einde van de week komt er een finale stemming in de Senaat. Nou, dat zal allemaal wel goed gaan, gaan aflopen. Maar ja, dan moet de wet naar het huis van de afgevaardigden, zeg maar de Tweede Kamer. Ja, Daar wordt tegenwoordig eigenlijk nooit meer een wet aangenomen. De house, zoals het heet hier, dat heeft een, een republikeinse meerderheid. Daar voeren ze nog steeds campagne tegen Obama als ware in het 2012. Maar toch is de hoop nu dat er met, met zo'n stevige meerderheid in de Senaat en ook met zo'n drastisch project ook, eh, dat ze daar nu toch in het huis van afgevaardigden een keertje in beweging gaan komen. Ja, en als dat niet lukt, dan zal Obama toch eh, met de kreten moeten gaan werken waarschijnlijk. Nou, we zijn benieuwd hoe dat gaat aflopen. Correspondent Wessel de Jong hoort u. Bij de AWB Wijnlandswaan, Wijnand, waar staat het nog vast? Op de A9 bijvoorbeeld, van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat tussen Knopend Rotterpolderplein en knooppunt Badhoevedorp... 6 kilometer fietsen. Maar het is een van de weinige fiedens, net zoals die op de A28... van Zwolle naar Utrecht. Daar staat nog fietsen tussen Nijkerk en Amersfoort, 5 kilometer. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Door naar Brazilië, het is 16 minuten over 9. Na alle protesten in het land wil president Rousseff... versneld politieke hervormingen doorvoeren. Dat zei ze tijdens een overleg met de gouverneurs van de deelstaten... en de burgemeesters van de grote steden. Verslaggever Mark Bieneman vertelt vanuit Sao Paulo... wat president Rousseff dan heeft voorgesteld. De meest concrete punten van die plannen zijn toch wel... dat uh, extra investeringen moeten komen voor het openbaar vervoer. Dat moet zo ongeveer 19 miljard euro gaan behelzen... En de winsten van de groeiende, o, groeiende olieindustrie, die, uh, die zouden naar het onderwijs moeten gaan vloeien. En er moet meer geld komen voor artsen en verpleegkundigen. En dan is er nog een punt van een referendum. Uh, ja, en dat referendum moet, moet dan gaan over het aanpassen van de politieke stelsel, zodat dat uh, transparanter wordt. Hmm, nou, dat zijn exact de punten waarover zoveel boosheid is op dit moment onder de demonstranten. Hoe wordt er in Brazilië gereageerd op de plannen van president Rousseff? Nou, jullie kennen ongetwijfeld die door uh, de Pasolierde, die beweging die dat al die hele protestgolf in, in beweging heeft gezet hier. Die, die pleiten voor uh, prijsverlaging en die willen nog steeds nog veel verder gaan. Die willen eigenlijk gewoon uh, vrij openbaar vervoer. Voor hen uh, gaan die plannen nog lang niet ver genoeg. Maar ja, uh, gratis openbaar vervoer, dat, uh, dat zit er natuurlijk niet in. Uh, de politieke oppositie uh, die is nog, nog redelijk mild in, in haar kritiek uh, voor wat je hier, uh, hier gewend bent. Uh, maar ja, dat wil je. Hè. Wie is er in deze dagen tegen extra investeringen? En daar is bijna niemand tegen. Of niemand durft het hard op te zeggen in ieder geval. En die, diezelfde oppositie heeft alternatieve plannen gepresenteerd... die, ja, nog naar eigen zeggen, veel beter zijn en veel efficiënter zijn... dan de, dan de regeringsplannen. Oh, dan is het dus Mark geen uitgemaakte zaak... dat de plannen van Roes heeft er ook doorkomen in de Kamer. Nee, nee dat is uh, nog zeker geen uh, uitgemaakte zaak. En er is één punt waar, uh, waar de oppositie erg de hoop uh, al tegen loopt... en dat is uh, het referendum... De oppositie vreest dat als dat, als dat doorgaat, hoe vaag die plannen ook zijn... dat dat toch ten koste gaat van, ja, van de macht van het parlement. En er zijn er nog andere factoren waarvan je je kunt afvragen. Van, ja, um, zullen die helpen bij het, het, het, het snel doorvoeren van, die, van deze bench van, van, van, van president Rousseff? Want de economie van Brazilië die groeit helemaal niet meer zo sterk de laatste jaren. En ik denk ook als straks die protesten voorbij zijn... Dan zal het hier weer keihard worden gespeeld en ja, dan, dan zullen de machtige uh, gouverneurs en de positie in hun huid heel erg nieuw gaan verkopen uh, om allemaal aan de plannen mee te werken. Jij hebt het over als de protesten voorbij zijn. Hoe, hoe, hoe is het daarmee op dit moment? Wat, wat gebeurt er in de verschillende steden in Brazilië? De laatste dagen uh, wordt het minder. Er wordt, er blijft, uh, kijk De protesten gaan door. Hier en daar wordt geprotesteerd. Uh, afgelopen avond nog in, in Porto gingen 10.000 mensen de straat op. Daar kwam het ook tot een confrontatie met de politie. Uh, daar werden zo rond de 55 mensen opgepakt. In het noorden van het land, was, ook in de, in de stad Belem, waren er nog 5.000 mensen de straat op gegaan. Maar morgen wordt het een belangrijke dag. Uh, dan zou het wel weer eens heel uh, heftig te, verkeer kunnen gaan. Uh, de politie in, in Belo Horizonte die verwacht dat daar uh, mogelijke rellen komen. Omdat, wat gespeeld zich daar morgen af? Daar wordt morgen de halve finale van de Copa de Confederatie gespeeld tussen Brazilië en, en, en Uruguay. En de actievoerders hebben al grote, grote manifestaties rondom die wedstrijd aangekondigd. Ja, want daar zijn dus, uh, is ook onvrede over. Over de grote investeringen in voetbal-evenementen... onder andere het WK, nu ook de Confederations Cup... terwijl dat geld misschien voor uh, andere dingen gebruikt zou kunnen worden... zoals gezondheidszorg. Morgen dus een nieuwe test voor de Braziliaanse regering. Mogelijk grote protesten rondom de voetbalwedstrijd... tussen Brazilië en Uruguay. De halve finale trouwens, van de Confederations Cup is dat. Tien voor half tien. Het is nog steeds onduidelijk waar klokkenluider Edward Snowden is. cnn uh... Hoeren is ook die zoektocht onder de titel Where's Ed De meest gezochte Amerikaan zat niet in het vliegtuig naar Cuba. Het lijkt er dus op dat hij nog steeds in Moskou zit. President Obama benadrukte gisteravond nog maar eens... dat alle wettelijk toegestane middelen worden gebruikt om hem te vinden. We werken samen met andere landen, zegt Obama, zodat ze de wet wordt gehanteerd. De enige die wel weet waar Edward Snowden zit, is Julian Assange van Klokkenluiders website WikiLeaks. Vanuit de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar hij zit, hield hij een conference call voor journalisten. Over de verblijfplaats van Snowden laat hij niks los. We are aware of where uh, Mr. Snowden is. He is in a safe place and his spirits are high due to the bellicose. Ja, we weten waar hij is, zei Assange, en daar is hij blij mee. Hij is op een veilige plek en hij is opgewekt, maar vanwege agressieve bedreigingen van de Amerikaanse overheid kunnen we niet ingaan op de details. Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in Ecuador. In de hoofdstad Quito is dat inmiddels ook doorgedrongen politico in andere landen. En is Volgens deze vrouw moet Snowden geholpen worden. Omdat de mensen uit Ecuador en andere landen ook politieke asiel krijgen. En dan moet dat hier ook, vinden. ze. De regering in Ecuador overweegt het nog. Eerder op de dag werd al duidelijk dat alle hulp aan Snowden. tot diplomatieke problemen leidt. Het Witte Huis rekent het China bijvoorbeeld flink aan. dat ze de klokkenluider heeft laten gaan. We are just not buying that this was a technical decision by a Hong Kong immigration official. This was a deliberate choice by the government to release a fugitive despite a valid arrest warrant. And that decision unquestionably has a negative impact on the U.S.-China relationship. Ja, joe, dat is een doelbewuste keus van de Chinese regering geweest... om een voortvluchtige vrij te laten terwijl er een arrestatiebevel loopt. Dat is dus woordvoerder van het Witte Huis, Jay Carney. De beslissing heeft een negatieve invloed op de relatie... tussen de Verenigde Staten en China. Na het boekenweekgeschenk nu iets anders voor Kees van Kooten. Hij schrijft dit jaar het groot dicté der Nederlandse taal. Meneer van Kooten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is deze eer... Uh, 300 woorden groot. <laughs> nou, dat, ja. dat is behoorlijk groot. Ja, ja. zeker. En wat bent u Want van, pla van plan ermee te gaan doen? Met die 300 woorden? Ja. Daar, ga ik een maand, daar ga ik een maand over schrijven. Omdat het natuurlijk een gebeitelde tekst moet zijn. En uh, ik ben van plan het wat breder te trekken... dan alleen de spelling als uh, tellende en uh, uitslaggevende factor... Ik vind dat er zoveel aan de hand is met ons Nederlands en dat is dit jaar zo duidelijk gebleken, hè? ook met dat, dat, dat koningslied en met het gedoe over het eindexamen Nederlands. Men maakt zich wel degelijk druk om de, de fouten, dus de slordigheden in het Nederlands. De, ja, Ik hou daar een, een schrift van bij en dat komt nu goed van pas. En op de een of andere manier wil ik het ook meer over die syntaxis en die grammaticale uitgeleiders hebben in het, in het dicte. Ah, dus er komt veel over bijvoorbeeld dit is de dag die je wist dat zou komen? Dat soort zinnen? Bijvoorbeeld, hij staat zich erop voor. Uh, dan heeft de auteur tekort geschoten. Uh, nostalgie hebben naar uh, 1950. Je hebt geen naar 1950. En dat is nostalgie, maar nostalgie hebben naar... Enfin, zo staat het bol van de, van de slordigheden. Hm. En uh, dat, dat ergert mij nogal. Het, uh, het ergste vind ik op het moment dat je leest... Uh, ondanks dat het Radio 1-journaal nog steeds van topkwaliteit is... Uh, terwijl dat wordt bedoeld... Hoewel het van topkwaliteit is, gaan er toch dingen mis in onze samenleving. Enzovoort, enzovoort. Okay. Dat ondanks dat dat, dat, dat maakt het Nederlands zo log. Dat is gewoon hoewel, snap je. En dat is nou maar één van de tientallen voorbeelden. Nou, dat was een mooie bezit, meneer Van Koten. Die knippen we alvast los. Dan kunnen we die ja, nog u... eens gebruiken. <laughs> Over die kwaliteit bedoelen wij natuurlijk. U, u doet maar. U ja, doet maar. Heel goed. maar u wilt dus ook dat uh, het grammaticaal in orde is. Dat het stijltechnisch in orde is. Maar uh, de mensen die het moeten schrijven, uh, ja, worden die dan wel uitgedaagd? En dan gaat het natuurlijk uh, heb... toch om, om, de, om de streepjes en de D's en de T's. Uh, ja. Ja, maar, maar ja, dat vind ik eigenlijk een beetje, een beetje beperkt hè, aan dat dictate tot nu toe. Je kunt het groene boekje uit je hoofd leren. Er zijn ook Vlamingen die dat hè, gedaan hebben. En daarom zijn er veel winnaars op, uh, opgetreden de laatste jaren. Maar dat wil nog niet zeggen hè, dat ze zichzelf uh, niet bezondigen aan dingen als uh, uh, een heel aantal dingen. Die hoor je ook. Een heel aantal dingen. Dat is ook waanzin, begrijp je? Dat is een groot aantal dingen. Of veel dingen, maar een heel aantal dingen. En, en, en zo sluit dat er in en dan wordt er altijd maar gezegd uh, ja, de taal evolueert en het moet makkelijk zijn en iedereen moet het kunnen begrijpen. En dan verwijs ik altijd maar naar in zo'n discussie naar Mullis die ooit een essay heeft geschreven de verteller vertelt met een D. En dat was ook wel eens een periode waarin werd gezegd, uh, je schrijft het maar zoals je het uitspreekt. Nou, de verteller vertelt, dan komen ze aan een gereedschapskist zei Harry Mulies, want de verteller vertelt met een D is de verteller navertelt, de verteller uitgeplozen. Als er staat de verteller vertelt met een T... Is dat iets heel anders? Dat hoef ik u niet uit te leggen. Maar, maar, maar de mensen wel. Maar de mensen wel. Het, het doet u nogal wat, hè, meneer Van Koten? De Nederlandse uh, taal en het gebruik daarvan. Ja, ja, ja, ja. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het ook hartstikke leuk hoor. Ik ben ja. En graag een abonnee van onze taal. en uh, Ik mag daar iets over etymologie, etymologie gaan vertellen in het, uh, op het komende congres in, in Breda. In, uh, in november is dat geloof ik. Uh, ja, ik ben een pensionado. Dus ik heb daar ook een beetje u heeft tijd, tijd. Ja, ja, ja. <laughs> om, om Om me daarin te verdiepen. Want, want ik zit nog niet achter, en dan maak ik nu één woordspeling voor u speciaal in het Radio uh, 1 uh, journaal. En die neem ik misschien ook in het dictee op. Ik zit nog niet achter de geria Geraniums. Niet geraniums, <laughs> maar geraniums. <laughs> waar die oude brompotten achter zitten, weet ja, je wel? Ja, heerlijk. Nou, uh, we zien erg uit naar het komend uh, dikte, meneer Van Koop. Ja, anders ik wel. Nou, en fijn nope. dat we ons even te woord hebben staan. <laughs> Oké. Okay. Prettige dag, dag. Dank u. Ik ga wel uh, voorzichtig praten nu. Ja, na dit dat, gesprek. Ja. Mark-Robin Visser, steek van wal. Ja, dat deed Ja, goed. Goed. Oh, heel mooi. Ja, ik bevind me op de eerste verdieping van het uh, Zwijzercollege, waar op dit moment twee jongens uh, straf aan het doen zijn. Wel een beetje doorwerken, hè? Ja. Ja, ja, ja. Die moeten de computers hier opruimen. Moeten... Maar uh, ja, de zomerschool is hier uh, vanochtend begonnen, onder andere in lokaal 1.13. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Voelt het voor jou ook als straf? Nee, nee, het voelt niet als straf. Ik voel het, meer, het is meer een kans om uh, die punten nog op te halen... en toch naar het volgende jaar te gaan. Ja. Joris doet HAVO uh, 4 en uh, natuurkunde ging niet helemaal uh, nee, natuurkunde, lekker? Nee, is niet uh, mijn beste vak. Ja. Maar ik hoop dat ik er uh, in deze twee weken toch een iets beter vak kan, van kan maken voor ja. volgend jaar. Uh, juf Lieke, mag ik u zo noemen? Ja, dat mag. Gewoon Lieke. Juffrouw Frederiks. Ja, juffrouw Frederiks. U bent coach, hè? Dat is toch weer wat anders dan docent? Ja, ik ben studie uh, studiecoach vanuit de studiekring. En uh, uh, ik begeleid alle, alle scholieren in voornamelijk het plannen van, uh, van hun... Yeah. Hun leerwerk en ik geef daarnaast ook uh, inhoudelijke uh, bijspijkering in de, in de vakken Wiskunde, Scheikunde, natuurlijk. Ja. Twee weken zomerschool, Joris, om niet een heel jaar over te moeten doen. Was, moest je er lang over nadenken? Nee, zeker niet. Ik heb het gelijk, uh, gelijk gedaan. Ja. Ik was wel blij dat ik uh, dat ik nog mocht doen. Dus, uh... Ja, je moet, uh, het idee is: het is een proef, hè, dat je voorgedragen wordt door de school van deze leerling die heeft nog een kans. Laten we nog kijken wat we in twee weken erbij kunnen trekken. Ja, zeker. Een hele mooie kans die ze aan moeten grijpen. En het scheelt dat het nou niet zo'n heel lekker weer is. Dus uh, <laughs> <laughs> echt, echt de zomer missen ze niet op het moment. Nou, ik kijk eventjes naar binnen. Ik was vanmorgen ook bij de ontvangst van de leerlingen. Want er zijn hier 24 leerlingen die uh, op die zomerschool uh, komen. En ja, de gezichten stonden nou niet echt op uh, ontzettende blijheid. Ja, maar toch zijn <laughs> ze allemaal echt wel gemotiveerd. Ondanks ja. ze hebben ze misschien in het jaar door wel een steekje laten vallen. Maar ze willen er echt voor gaan. En uh, uh, het streven is ook echt ja. om ze allemaal over te laten gaan. Maar goed, kunnen we niet garanderen. Nee. Dat ligt nee, nou zijn er natuurlijk allerlei omstandigheden denkbaar waarom je een, een jaar niet zo lekker gaat. Hè? Ik bedoel, er kunnen privé situaties zijn of gewoon dat je door ziekte of uh, motivatie dingen... Hoe, hoe is dat met jou, hoor, Joris? Hoe heeft het nou zover kunnen komen? Eerlijk zeggen. Ja, het is toch... Uh, Stort je hart uit. Ik, ik kan zeggen dat ik meer had kunnen doen. Zeker. En als ik uh, net een tandje bij had gezet, dan had ik hier nieuw hoeven zitten. Ja. Dan was ik uh, geloof geweest. Je neemt de verantwoordelijkheid gewoon op je. Zeker. Ja. Veel succes. Ja, dankjewel. En uh, u houdt hem in de gaten? Ja, ik hou hem in de gaten. Nou, over het algemeen kennen leerlingen zichzelf heel goed, inclusief zwakke punten. Dus, uh, ik zou ja. zeggen, zet hem op. Groeten vanuit uh, de zomerschool. Terug naar Elfse. Laatste kans om het jaar toch nog goed af te sluiten. Mark even zo hoort tot zover het uh, NOS Radio 1-journaal. Ga door naar de collega's van de KRO. Sven Kokkelman, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat heb jij zo? Het regeringsvliegtuig gaat veel te vaak te leeg. De lucht in, vindt GroenLinks. En dat moet anders. En dat heeft consequenties voor ministers en het Koningshuis. Verder praten we verder natuurlijk op de, over de aanval op het presidentieel paleis in Kabul. En nooit meer medicijnen die slikken tegen pijn. Onderzoekers bij de Universiteit van Groningen ontwikkelden een alternatief. Namelijk een magneethelm. Als je die opzet, heb je geen pijn meer. Dat en ja. meer, zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. Ja, nou, dat gaan we dan zo horen, hoe dat zit met die helm. is maar eens eventjes, uh, naar het NOS-journaal, uh, door meegens. Megens. Nou, premier Rutte heeft nu ook PvdA-leider Samson gepleit voor het uitgeven van geld. Particuliere banken, beleggers en pensioenfondsen moeten hun geld laten rollen. En het kabinet moet een plan maken om dat investeren te stimuleren, zegt Samson in de Volkskrant. In de buurt van Parijs zijn zes mensen opgepakt van een radicale islamitische groepering. Volgens Franse media hadden de verdachte plannen om aanslagen te plegen op bekende personen in Frankrijk. Ook worden er zes verdacht van het plegen van een bankoverval in april. En mogelijk nog andere overvallen. Afghaanse troepen hebben een aanval op het presidentieel paleis in Kabul afgeslagen. De vier of vijf aanvallers werden gedood en ook zouden twee paleiswachten zijn omgekomen. Het is niet duidelijk of president Karzai in het gebouw was. Hij stond op het punt er een toespraak te houden. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist in een smsje aan journalisten.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 Er staan nog maar een paar files. Eentje daarvan valt op op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Het staat tussen Zoetenwouderdorp en hoogmaden twee kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het regeringsvliegtuig gaat te vaak. Leeg de lucht in, vindt GroenLinks. Gesprekken met de Taliban zijn nog verder weg... door aanslagen op het presidentieel paleis in Kabul. Een magneethelm kan je van je pijn afhelpen. En vanuit Frankrijk het ochtendtumeur van Mart Smeets. Het is 2.30 over half 10. Hier is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Gulpen. Waar bierbrouwers het zat zijn om de melkkoe te zijn van de Nederlandse overheid. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt, @s_kokkelman Kokkelman. En reacties en vragen kunt u kwijt via goedemorgennederland.nl. Het regeringsvliegtuig, dames en heren, gaat jaarlijks tientallen keren de lucht in... omdat ministers liever vliegen vanaf Rotterdam, Heek Airport, dan vanaf Schiphol. En omdat het toestel op Schiphol geparkeerd staat... moet het steeds leeg naar Rotterdam pendelen. GroenLinks wil proberen daar een einde aan te maken. Mevrouw van Tongeren, Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor die partij. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom staat dat vliegtuig dan niet in Rotterdam-The Hague Airport geparkeerd? Nou ja, dat is precies mijn vraag. Uh, breng eens in kaart wat het kost om dat vliegtuig te verhuizen... als het voor ministers inderdaad makkelijker is om in uh, rotterdam de Hague op te stappen. Ja. Wat scheelt het eigenlijk als je het navigatiesysteem instelt? Dan is uh, Den Haag-Schiphol 13 minuten. Um, ik denk, hein, ministers en staatssecretaris die hebben een loodzware baan. Ik heb heel graag dat Jeroen Dijsselbloem uitgeslapen aan tafel verschijnt. En uh, het, zodat het zo makkelijk mogelijk in zijn schema past. Als hij bijvoorbeeld moet onderhandelen over onze staatsfinanciën. Dus ik ja. vind dat we mensen in die functies moeten faciliteren. Maar Dijsselbloem gaat toch altijd met de auto naar Brussel? Dat uh, kan naar Brussel zijn, maar hij zal ook wel eens in Genève zitten. En uh, ja, gaat in gaat niet. Bon. Dus in mij lijkt, hè, kijk of je dat kan uh, verhuizen, maar zorg wel dat je mensen met dat soort loodzware banen faciliteert. Maar ja. kan ook gevraagd worden, geef het goede voorbeeld. Want er staat ook een voorbeeld in van hè, Henk Bleker komt terug uit Luxemburg ja. met een groep ministers. Nou, dan moet er eerst gestopt worden in Groningen, zodat Henk Bleker uit kan stappen voordat iedereen doorvliegt naar Schiphol. In dat geval zou ik zeggen: iedereen moet daarna doorreizen gaan nou met z'n allen naar Schiphol en dan gaat vandaar iedereen door naar zijn eigen huis op vrijdagmiddag. Maar ja. op een moment als je echt plotseling ergens heen moet, ja dan dachten zit zitten op de grijp gewoon niks ook wel. Ja, maar ja goed als je toch zo'n vliegtuig hebt. Dan zou je hem steeds in kunnen zetten? Ja, als je toch als je toch met een met het regeringsvliegtuig vliegt, dan kan die ook wel even in Groningen landen, toch? Of niet? Ja, ik zou zeggen, geef het goede voorbeeld en doe zo zuinig mogelijk aan waar het kan. Maar faciliteer die mensen in die baan wel. Dus kijk of dat vliegtuig dan niet verhuisd kan worden, worden naar Rotterdam. Wat ja. kost wat? Wat zijn de problemen? Ja. En dan kun je iets van 90 lege vliegtuigen. Nou wilde Camille Eurlings, tegenwoordig heeft hij nog meer verstand van vliegtuigen... Uh, die wilde dat in 2007 ook, toen hij nog minister was. Maar toen bleek dat namelijk veel te duur. Omdat alle beveiligingen en onderhoudsvoorzieningen ook moeten verhuizen... dan van Schiphol naar Rotterdam, die Heek Airport. Ja, ik, intussen ik, is het jaar verder. Dus ik zou graag nog een keer zien dat er even nagerekend wordt. Wat is het verschil? Wat zijn de mogelijkheden? En ik zou de bewindspersonen graag oproepen: hè, gebruik daar nou, eh, voor maak ge, voorzichtig gebruik van het vliegtuig wanneer het echt nodig is. En als het niet nodig is, ze hebben een auto met chauffeur, pak dan die auto. Ja, maar dat kost weer meer tijd. En u zegt net zelf: ze hebben een hondenbaan. Dus ik gun ze zo min mogelijk reistijd kost dat meer tijd en soms valt dat enorm mee, want uh, landen en uitstappen, overstappen, inchecken, dat kost ook allemaal tijd. En het ligt eraan, hè. moet je op tijd voor een vergadering zijn of begin je aan je weekend en zit je toch met je uh, enorme hoeveelheid dossiers. Ja. Dat kan ook op een achterbank. Dus het verzoek is gewoon, doe wat voorbeeldgedrag uh, waar het kan, maar ja. zonder dat het echt extra moeilijkheden creëert in een toch al baan. Ja, nou ja, daar komt niet veel van terecht denk ik dan. Dat uh, weet ik niet. Oh, ja. als, u, als u zegt: ook... Doe, probeer, probeer het. Ja. Nou, zeg, zeg maar eens tegen een minister: probeer het. En dan doet hij het niet, toch? Nou, er zijn ministers geweest die ook in een zuinige auto zijn gaan rijden. nadat het gewoon gezegd Dat is waar. Het zijn, het zijn net mensen, hè, ministers en staatssecretarissen. <laughs> dus die zijn ook best wel bereid om iets te doen voor het voorbeeldgedrag. Ja. En weet je, het, dit is ook niet het grootste probleem van Nederland. Waar ik veel meer moeite mee heb, is de toenemende hoeveelheid. Uh, dubbele stops op uh, chartervluchten. Ja, daar wou ik naartoe, moment... want ik wou inderdaad al vragen is dit nou het grootste probleem? Nou, ik heb ik het antwoord al gegeven. <laughs> het gebeurt natuurlijk elke dag dat commerciële vluchten opstijgen in Eelde, landen in Eindhoven om nog wat passagiers op te uh, pikken en dan doorvliegen naar Kos. Precies. Nou, en ook vanaf Rotterdam zijn die er, en ook die op Maastricht nog een tussenstop maken. Dan krijg je dus voor omwonenden twee keer geluidsoverlast. Ja. En je krijgt per vlucht Twee keer zoveel uitstoot van dat landen en stijgen. Ja. En daarvan eh, heb ik minister Schultz gevraagd. Breng nou eens in kaart voor hoeveel vluchten is dit? Eh, is dit twee keer in de maand of is dit echt elke dag zes vluchten? Ja. En als het echt een redelijke omvang heeft, en GroenLinks ja. vermoedt dat, ja. want onze lokale mensen hebben hier en daar die schema's in kaart gebracht. Ja dan zou je zeggen, gaat dat nou opmoedigen gaan ja. dan op maandag van Eelde en op dinsdag van Eindhoven, op woensdag van Eelde? Maar, ja, maar mevrouw van Tongeren, u bent toch niet alleen voor uh, groen... u bent toch ook voor uh, een sterke economie, heb ik altijd... van uw vorige fractievoorzitter begrepen, Jolande Sap. Uh, en het gaat ook om werkgelegenheid. Uh, Maastricht-Aken Airport heeft een groot probleem om uh, rendabel te zijn. Dat geldt ook voor andere vlieg vliegvelden in Nederland. Ik geloof dat alleen uh, Rotterdam en uh, Schiphol... Echt goed rendabel zijn. Redelijk, en Eindhoven, Eindhoven gaat ook redelijk vrienden. goed. ja exact ja, Dus ja. met andere woorden, als die vliegtuigen daar niet meer stoppen... dan kunnen die vliegtuigvelden ook dicht. Ja, die vliegvelden zijn een beetje wat vroeger gebeurde met kantoorparken... of met uh, supermarkten. Ja. Dan denkt men dat dat heel veel gelegenheid aantrekt. Dan gaat er veel overheidsgeld in. En nu ook in Maastricht, daar moet dan weer 4,5 miljoen belastinggeld bij. Ja. En uiteindelijk blijkt dat toch niet levensvatbaar... omdat vlak over de grens... Er grote, veel grotere luchthavens zijn. Ja. Dus wat GroenLinks zegt, het ten eerste zou je gewoon ook een, een actie... een soort kerosine zetten en een btw, zodat het eerlijk concurreert met treinen. Maar ga nou niet nog eens een keer net doen, alsof die vliegvelden veel gebruikt worden... door ze twee keer in Nederland te laten stoppen. Nee, maar ja, dus weet, door... weet u hoeveel mensen er gemiddeld in zo'n vliegtuig zitten? Laten we zeggen een A320 of een, een Boeing 737, want daar vliegen die maatschappijen... op dat soort vluchten meestal mee? Ja, die zitten vaak half vol. Laat ik mij vertellen. En ik wil graag dat de minister in kaart brengt of dat zo is. Dit ja. is wat ik uit anekdotisch uh, bewijs krijg. Nou, Dan en... passen mannen 130 in. Als die allemaal met de auto uh, twee uur moeten gaan rijden naar het dichtstbijzijnde vliegveld... heb je toch ook een uh, milieubelasting via de uitstoot uit zo'n auto? Helaas is met de autorijden altijd nog minder. En daarom wil Groningen ook graag goede treinverbindingen. Zodat je niet gaat vliegen naar Brussel en naar Bonn. Maar dat je een snelle, goede trein kan pakken. Dat ja. is hopeloos mislukt met de 4 Nou, dat zou ik zeggen, wij... ja. Probeer het maar eens. Dat is wel wat wij graag willen. Naar Parijs en na, eh, lukt het heel goed. Ja. En dat is één. Twee, naar de vliegvelden moet je een goede treinverbinding hebben. Zodat je, hè, bijvoorbeeld in Eindhoven en in Schiphol, kan je vrij goed komen met. Heb je geen parkeerproblemen? Met ja. een goede bagageservice kan je dan daar opstappen. Ja. En er zijn een aantal vliegvelden net over de grens, die ook voor Nederlanders goed bereikbaar zijn. Er dus zet nou niet meer niet rendabele vliegvelden meer. Laten we daar ons belastinggeld nou niet in steken. Je ziet het aan Maastricht. Zo'n vliegveld is niet rendabel te krijgen. Goed. Vandaag stemt de Tweede Kamer over twee moties die u hierover heeft ingediend. Eén gaat over uh, dat onderzoek naar het aantal binnenlandse vluchten... en de ander uh, naar het beperken en het ontmoedigen van die binnenlandse vluchten. Hebt u daar enige steun voor al in uw achterzak of niet? Ik denk dat onderzoek over het algemeen, de collega's willen wel weten hoe groot het probleem is. Dat ze zeggen dat is relevant of niet relevant. Ik denk voor het ontmoedigen dat er aan de rechterkant uh, weinig steun voor is. Maar bij de partijen die juist opkomen voor omwonenden uh, wel. Ja. Dus we gaan het vanmiddag zien, uh, tussen twee en vier. En dan gaat de Kamer weer over tot de orde van de dag. Ja, dat gaan we elke dag weer. Lisbeth van Tongeren, Tweede kamerlid voor GroenLinks. Ik dank u zeer. Geen dank, graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Nederlandse gehaktballen zijn de duurste van Europa. Uit cijfers blijkt dat ons vlees 17% duurder is dan het Europese gemiddelde. De vraag is nu, hoe kan dat? Mark van der Lee van een van de grootste vleesproducenten van Nederland... die kent uiteraard het antwoord. Waar we in Nederland mee te maken hebben, zijn onder meer loonkosten. Er is in Nederland een minimumloon. Dat drukt dus door in de kostprijs van producten, ook dus in vlees. Verder hebben we hogere eisen die de consument stelt aan de producten die we in Nederland maken. Ten aanzien van dierenwelzijn, duurzaamheid, huisvesting van dieren. En daardoor kan het vlees dus duurder zijn. Maar duurder wil ik toch even relativeren. 20 jaar geleden, toen kostte die bal gehakt beduidend meer... dan dat die vandaag de dag kost. Juist. En toch gaat het met de dierenwelzijn, geloof ik, iets beter. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Gulpen. Het is mooi daar. En daar is ook Jet Mok. Honderden bierflesjes gaan hier over de band komen vies binnen en gaan gevuld en gestikkerd weer naar buiten. Ik sta hier met Jean-Paul Rutten. Hij werkt voor brouwerij Gulpener in Gulpen. Er gaan ontzettend veel flesjes over de band, zei ik al. Merkt u nou dat het er minder zijn dan bijvoorbeeld een half jaar geleden? Uh, nou, ja, uh, we denken in twee markten. Je hebt de, de thuisverbruikmarkt, de supermarkt en de horecamarkt. Uh, we merken dat de horecamarkt onder druk staat, uh, dat daar minder bier verkocht wordt. Maar we merken ook dat uh, sinds januari in de thuisverbruikmarkt er ook minder bier verkocht wordt. Gaan nou, we het zo over hebben, laten we heel even een iets rustiger plekje opzoeken. Eventjes naar buiten, want die honderden flesjes die maken een enorm lawaai. Die staan nu uh, voor de fabriek. U zegt, uh, um... Het is een bierbrouwerij, geen fabriek. <laughs> een bierbrouwerij, excuus. Um, u zegt dat er vooral in de thuismarkten, dat u merkte dat er minder uh, bier verkocht wordt. Hoe komt dat? Uh, Wij merken dat, maar belangrijker nog vind ik dat het ook aangetoond is. Uh, er is onderzoek gedaan al in 2011 uh, door Ernst Jong en uh, ook door Regioplan... Uh, en dat is dit jaar weer herhaald, de eerste maanden van dit jaar. En er is aangetoond dat er beduidend minder bier uh, uh, wordt verkocht. Althans, er is aangetoond dat er meer bier uit de, het buitenland wordt gehaald. Dus dat uh, de Nederlanders die aan de grensstreek wonen, dat die de grens overgaan om in Duitsland of in België een bier te halen. Omdat het daar aanzienlijk go goedkoper is. En hoe komt dat dan? Dat is puur en alleen te wijten aan het uh, accijnsverschil. Um, op een krat bier in Nederland uh, betaal je ongeveer 5 euro aan accijns. Uh, in Duitsland is dat beduidend minder. Om even die vergelijking te trekken met um, onze brouwerij hier in Gulpen. We zijn een, een MKB bedrijf met 55 medewerkers en een omzet van ongeveer 15 miljoen. Uh, wij betaalden vorig jaar bijna 3 miljoen aan accijns van die 15 miljoen. En als uw fabriek een paar kilometer verderop in Duitsland had gestaan, dan was dat een stuk minder geweest, zegt u? Uh, ja, dat is, nou, om even precies een getal te zeggen, volgend jaar komt er weer een nieuwe accijnsvolging aan. Dat is het plan, dan gaan wij naar 3,7 miljoen accijns betalen van de 15 miljoen omzet. In Duitsland zou een vergelijkbare brouwerij uh, 9 ton aan accijns betalen. Dus misschien moet u hem wel verplaatsen dan? Nou, dat is een optie, maar dat zal misschien nog net iets duurder zijn. Maar uh, het probleem is dat je dus in een oneerlijke concurrentiepositie terechtkomt. En ik kan me niet voorstellen dat dat het idee van Europa is. Waarom heft Nederland zoveel belasting op bier? Uh, nou, die dieperliggende gedachte kan ik alleen maar gissen. Maar ik neem aan dat het voor de overheid een uh, mooie bron van inkomsten is. Uh, en ik snap dat ook wel. We hebben dat geld ook nodig als land. Uh, maar je moet wel zorgen dat je bedrijven daardoor niet uh, diep in de problemen raken. Want hoe diep in de problemen zit u? Nou, het gaat met ons als brouwerij uh, op zich niet slecht. Uh, we hebben een positie weten te verwerven waardoor uh, uh, het, het best goed met ons gaat. Maar de uh, branche staat onder druk. Uh, wij zijn een van de laatste familiebedrijven. En dat geeft wel een voordeeltje af en toe. Uh, maar we merken dat de branche flink onder druk staat. Er wordt gewoon jaarlijks minder bier verkocht en er is nu ook aangetoond dat door die accijnsverhogingen elke 10% accijns die daar bovenop komt kost op dit moment 300 banen in de branche. En heeft u zelf ook al mensen moeten ontslaan of is het bij u nog niet zo erg? Wij moeten ook heel duidelijk op de kosten letten op dit moment en dat heeft bij ons ook ertoe geleid dat we van een aantal mensen afscheid hebben moeten nemen. Dat lijkt me heel moeilijk in een familiebedrijf. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is het laatste wat je wil doen. Maar als het nodig is, het, ja, het bedrijf loopt op zich wel voorop. Dat, dat moet natuurlijk wel doorgang kunnen vinden. Even heel kort, u, bent, uh, he, u, u werkt voor bierbrouwerij, niet de fabriek bierbrouwerij. Maar uh, rijdt u zelf ook wel eens naar het buitenland voor een biertje? Ja, er liggen hier hele mooie cafés in België. Dus u bent zelf ook verantwoordelijk voor, uh, voor de crisis hier? Nee, wij wonen hier niet in Zuid-Limburg, wij wonen hier in Europa. Dus uh, wij gaan graag de grens over, ook voor leuke cafés en restaurants. We doen dat ook heel graag in onze eigen regio. Maar uh, wat essentieel is, um, 6 miljoen mensen uh, wonen aan de grens. En die zorgen ervoor dat er veel minder inkomsten aan op dit moment bij de staat terechtkomen. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Vanuit Gulpen was dat, Jet Mok. Straks, en walopjes Economie nog volop in bedrijf in Griekenland. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 2009. Ze kunnen het nog amper geloven. Bij het huis van de familie Jackson komen veel fans bij elkaar. We stonden night last night want hij is zo groot voor ons. Deze dag in 2009 treuren fans om de dood van poplegende Michael Jackson. Ook voor de Nederlandse Jackson-fan Thurlan Limang Tobing komt de klap hard aan. Drie maanden daarvoor stond ze nog oog in oog met de King of Pop toen hij zijn afscheidsconcerten aankondigde. London welcomes the King of Pop, Mr. Michael Jackson. Het moment was was. En hij op het podium kwam, toen was het echt uh, een enorme ontlading en iedereen ging helemaal uit de dak. Het gekke is, je blijft heel rustig totdat hij op het podium komt en dan op een of andere manier barst er een hysterie uit. En dan uh, is het gillen en springen en, en hem laten merken dat je zo blij bent om hem te zien. Dit will be my final show performances in London. Voor mij was het heel belangrijk om hem weer in, uh, in levende lijf te zien optreden. En van de laatste keer was in uh, 1996. En daarna heeft hij eigenlijk nooit meer echt opgetreden. This is it. And see you in July. Goedemorgen. Michael Jackson is overleden. Hij is 50 jaar geworden. Op de avond van 24 juni zat ik thuis en ik kreeg op een berichtje van een vriendin... dat Michael Jackson was opgenomen in het ziekenhuis. Hij kwam hier gistermiddag een telefoontje naar de alarmcentrale 911. Uh, a, a in middernacht, volgens mij, kwam pas echt de officiële bevestiging... Uh, dat Michael Jackson is overleden en zijn broer Jermaine Jackson die gaf ook later een persconferentie. My brother, the legendary king of Pop Michael Jackson, passed away on Thursday. May Allah be with you, Michael, always. Love you. In maart waren we. Uh, zo blij uh, dat, dat hij dus weer met een uh, tourconcertreek zou beginnen in Londen. En uh, je leefde er naartoe, want je had het ook met fans erover en je sprak met elkaar af. En we zouden met z'n allen samen naar Londen gaan. No Drie maanden later, het nieuws dat hij gewoon overlijdt is al heel erg. Maar dan ook nog het besef dat dan dat hele, de, de hele Disse Zit Tour niet doorgaat. Dat, dat komt dan ook nog later binnen uh, vallen. En dan komt ook nog de zit film uit. En dan zie je die beelden van Michael Jackson. En dan je ziet wat voor voorbereidingen hij had getroffen. En hoe het concert eruit had moeten zien. Well, like Krijg je weer helemaal zin om naar het concert te gaan. En dan in één keer een minuut later besef je, oh nee, dat kan helemaal niet. Want hij is er gewoon niet meer. Jordan Luban Tobing, de Nederlandse Jackson-fan over het overlijden... van Michael Jackson, de king of pop, deze dag in 2009. Kingston Kingston, van Lou de Hollywood Banana's, weet u wel, uit 1979. Het is uh, 7 minuten voor 10 precies. U luistert naar de KRO op Radio 1. Op een Griekse website, dames en heren, die vrij vertaald heet ik ga een, uh, een envelopje.org, zijn bijna 1700 meldingen binnengekomen over omkoping. De meeste meldingen gaan over envelopjes die in witte doktersjassen verdwijnen om geopereerd te kunnen worden. Thijs Kettenis, goedemorgen. Goedemorgen. Correspondent in uh, Griekenland. Ik dacht dat dat niet meer mocht en dat ze daar eigenlijk vanaf wilden, daar, uh, zelfs in Griekenland. Ja, um, ze wilden er wel vanaf. Uh, maar dat blijkt toch lastig. Uh, want als je het um, uh, een beetje hier om je heen vraagt in Griekenland. dan blijkt dat er zo ingebakken te zijn in de cultuur. Uh, iedereen heeft wel een voorbeeld. Um, uh, ja, en dan is het toch uh, lastig om daar, um, daar vanaf te komen. Ja. Um, mensen denken ook. Eh, nou ja, als een dokter uh, geen geld vraagt, uh, als ik het niet hoef om te kopen, dan zal het wel geen goede dokter zijn. Dus dan uh, schuiven ze toch liever zo'n uh, antropje over de tafel of schuiven ze dat in het doktersjas. Juist, dus, met al, dus al die praktijken waarvan Europa telkens zegt afgelopen nokken met die handel, die gebeuren nog steeds. Um, nou ja, er gebeurt wel iets minder. En dat is toch een onvermoedelijk um, uh, ja, bijwerking, zou ik maar zeggen, van de crisis. Er uh, is een internationale corruptiewaakhond. Dat is uh, Transparency, International, Transparency International. Die heeft dat uh, onderzocht. En daaruit blijkt wel dat het de afgelopen jaren afneemt. Um, zoals in 2011 uh, verdienen nog 550 miljoen euro uh, in envelopjes. Uh, en kwam dat recht bij bijvoorbeeld doktoren. Uh, vorig jaar was dat uh, nog maar 420 miljoen euro. Nog steeds een heel groot bedrag natuurlijk, maar toch wel... een van 130 miljoen. Nou, vlag uit. Uh, waarom die website eigenlijk? Ja, die, die website is opgezet door een jonge Griekse um, van begin 20. Um, die was een tijd geleden samen met haar uh, opa uh, in het ziekenhuis. Uh, die had tegen ineens hevige inwendige bloedingen. Uh, hij was terminaal kankerpatiënt en moest snel geopereerd worden. Maar toen ze in de wachtkamer zat, toen kreeg ze het rol van de verpleegsters dat er geen bed vrij was en dat de doktoren eigenlijk ook geen tijd hadden. Um, nou, daar werd ze natuurlijk wel wanhopig van. En toen, bleek, toen hoorde ze van haar omstanders, van medepatiënten in de wachtkamer, dat het wellicht zou helpen als ze um, nou ja, wat geld in een envelopje zou stoppen en aan de dokter zou geven. Juist. Dus ze graaide snel 300 euro uit de tas. En uh, nou ja, wonder boven wonder um, was er ineens alle tijd voor haar en binnen een uur stond de uh, grootvader weer buiten. Juist, ja. Uh, is dit uh, exemplarisch voor het aantal meldingen dat binnenkomt? Zijn het dezelfde type meldingen met andere woorden? Nou, de meeste gaan wel over artsen. De meeste gaan over gezondheidszorg, uh, over operaties... en met name ook het versnellen daarvan. Uh, andere categorie eh, voor de rijexamens. Um, je moet uh, niet denken dat je hier in één keer kunt afrijden, ook al ben je heel goed. Um, daar komt toch ook, toch ook een envelopje aan te pas. En De truc schijnt dan te zijn dat als je uh, nou, het, be het befaamde rondje rond de auto doet om te laten zien dat je ook wel echt wat af weet van de technische kant van de auto, dat je dan zegt dat er een envelopje onder de motorkap ligt. Juist. Uh, heb jij zelf ook van die envelopjes moeten de... uitdelen eigenlijk daar in Athene, of niet? Nou, tot nu toe heb ik het dan eigenlijk... Aardig weten te ontspringen. Uh, ik heb zelf al een keer in het ziekenhuis, uh, naar het ziekenhuis gemoeten, uh, ook naar de eerste hulp. Um, en toen na vier uur wachten dacht ik, ik vind het wel genoeg zo. Uh, toen ben ik naar een priv privékliniek gegaan. Daar moest ik natuurlijk ook betalen, maar dat uh, hoeft er niet in een envelopje. maar ongelukkig gewoon met de pinpas. Ja, Oké. Okay. En uh, het vakantieseizoen staat weer voor de deur. En mochten de Nederlanders nou richting Griekenland gaan op vakantie, moeten ze dan ook allemaal uh, envelopjes met geld meenemen? Ik zou dat trouwens mee oppassen, want dat vinden douanen niet zo fijn over het algemeen. Nou, nee, dat, valt, dat valt gelukkig allemaal reuze mee. Um, een groot voordeel is dat dit soort praktijken over het Algemeen niet voorkomt bij de politie. Uh, nou, dat is toch de eerste uh, instantie, zal ik maar zeggen, waar toeristen mee te maken krijgen. Kan het kan dus natuurlijk wel gebeuren dat, uh, dat je in het ziekenhuis wordt opgenomen... Ook in het algemeen geldt daar voor buitenlanders, uh, gelden er toch iets andere regels. Maar ja, ik kan niet helemaal uitsluiten dat, uh, uh, dat als het een keer, uh, dat als het echt dringend is en je echt snel ge geholpen wilt worden, bijvoorbeeld omdat je een vlucht moet halen of een boot, uh, of omdat je gewoon snel weg wilt uit het uh, ziekenhuis, dat het toch wel uh, ja, goed, nou ja goed, dat het kan helpen hier om, uh, om een te paraat te hebben. Goed, nou, u bent uh, gewaarschuwd. Ik ben benieuwd wat die website vervolgens voor effect gaat krijgen. Dat zullen we later van je horen. Thijs Kettenis, vanuit Athene. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, hoe moet het nou toch verder met Afghanistan... na de aanslag op het presidentieel paleis in Kabul en vanuit Frankrijk? Hoort u het ochtendhumeur van Mart Smeets? Die is onderweg naar de startplaats van de 100 ste Tour de France op Corsica. Staat. U hoort het allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Steeds meer mensen in Nederland zeggen ja tegen orgaandonatie. Ja. Op dit moment hebben zo'n 5 miljoen Nederlanders hun keuze al vastgelegd. En jij? Ja. Ben jij al donor? Ja. Bekijk de actuele donorstand ja. van jouw woonplaats... Ja. en leg ook binnen 2 ja. minuten je keuze ja. vast via ja, ja of nee. ja. Ja. Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren...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 die bijdragen aan waardecreatie en besparingen. Ontdek hoe we dit waarmaken op kapgemini.nl. Kapgemini. People matter. Results count. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen... maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op tix.nl. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik in de dierentuin was...